3 uur. Freddy van met het NOS journaal. Bij het Centraal Station in Den Haag is de ME slaags geraakt met voetbalhooligans. De ME voert charges te paard uit en de politie roept mensen op niet naar het centrum te komen. Het winkelgebied in Den Haag is afgesloten om te voorkomen dat demonstranten vanaf het Malieveld het gebied ingaan. Die demonstranten beginnen het Malieveld nu langzaam te verlaten. Er was alsnog met toestemming van de burgemeester gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Vrijdag werd die manifestatie nog verboden uit veiligheidsoverwegingen. Omdat er vanochtend toch honderden betogers naar Den Haag waren gekomen, gaf de burgemeester alsnog toestemming voor een protest tot half twee. En de organisatie had beloofd dat de mensen daarna zouden vertrekken. Het RIVM meldt vandaag 98 nieuwe besmettingen. Er zijn drie nieuwe ziekenhuisopnamen en er is één coronadode. In Nederland zijn nu 6.090 mensen overleden. Van wie vaststaat dat dat ten gevolge van het coronavirus is. Bij bijna 50.000 mensen is het virus vastgesteld. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt hoger. En het monument Indië-Nederland in Amsterdam is beklad met rode verf. Er staat geschreven van hoit leeft. Stop alle vormen van racisme. Next stop Koentunnel. Het gedenkteken is opgericht ter herinnering aan Johannes van Heuts... begin vorige eeuw gouverneur-generaal van toenmalig Nederlands-Indië. Aanvankelijk werd hij gezien als militaire held, omdat hij Atje veroverde. Later kreeg van Heuts de bijnaam de slachter van Atje. Toen bleek namelijk dat Nederlandse militairen... tienduizenden opstandelingen en burgers hadden gedood... en dorpen hadden platgebrand. Het weer vanuit het westen neemt geleidelijk de bewolking toe. Aan het einde van de middag, in de avond, kan er wat regen vallen. Het is graad 20 aan zee en 26 in het binnenland. Morgen is het eerst zonnig. Daarna komen er wat stapelwolken, maar het blijft droog. En vanaf dinsdag wordt het flink warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Chapter. I chose the man called DW Bowser. This one is dedicated to everybody who has over down there in our South Africa u twee uh, zaten te beginnen op deze zondagmiddag. Een graadje of twintig in Zandvoort. Helaas wel uh, de meeste tijd van uh, de dag uh, bewolkt. Het is vaderdag, zeg ik er ook nog maar even bij. Dus uh, mocht je nog niks uh, voor vaders gedaan hebben, dan, uh, nou, dan heb je nu alsnog de mogelijkheid. Ja, proper. zoals u uh, zei. Ja, pap. Zei hij tegen mij toen ik dat, dat uh, vorige uur zei. Nou, het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zondag. En volgens mij gaan we even een rondje dorp doen. En dan uh, Blijven we volgens mij weer tussen de blauwe lijnen... ergens in de Halterstraat obiteren, of niet? Nou, dat klopt. Ja, uh, maar even, even terug. Twee weken geleden hadden we uh, met degene die we dit uur... aan het woord laten... Uh, uh, ook al een gesprek over de situatie op dat moment. Uh, dat, was, dat was nog een periode dat uh, de, de trassen dus uitgebreid mochten worden... als gevolg van een en ander... en de samenwerking van de gemeente met de ondernemers... zowel de restaurants als de lunchrooms als uh, cafés mochten hun terrassen uitbreiden. De Halterstraat was in eerste instantie helemaal afgesloten... Uh, vanaf 12 uur tot, tot s'nachts 12. Uh, daar is in die loop van de tijd alweer een wijziging in gekomen... in, de, in goed overleg met de ondernemers en de gemeente. Het is nu donderdags van 3 tot sluit, had ik zo'n beetje het idee. Ja, 12 uur. Maar uh, daar is ook nog meer gebeurd. Uh, die blauwe lijnen zijn gelegd... Uh, waardoor de terrassen dus uh, qua, qua grootte weer hebben moeten in... in Dammen. En daar gaan we dus even bellen met hoe onze ja, contactpersonen in de Halterstraat daarop reageren. Na de volgende plaat gaan we eerst bellen met Floor Koper, uitbater van het restaurant De Meerpaal. Uh, we gaan uh, praten uh, met Ron Brouwer van Café Laurel Hardy. Dat zal ongeveer zijn om, uh, om, om 20 over 3, tegen half 4. En uh, last but not least gaan we met de uh, ZZP'er Martin van Galen praten, want hij werkt part-time uh, ook in de horeca in de Halterstraat en wel bij Café 4. We zijn erg benieuwd naar hun bevindingen... Uh, ten aanzien van de afgelopen twee weken. Want er, er is nogal wat gebeurd, hè? Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze daarop uh, reageren. Goed, en we beginnen zo het thema... naar de volgende plaat uh, met Floor Koper. Dus dat is het, uh, de hoofdmoot voor het, uh, het tweede uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Ik zou het maar doen, inderdaad. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Of download onder meer de ZFM-app. En ook dan uh, luister je naar het geluid van Zandvoort. Zometeen dus het verhaal van de meerpaal van uh, Floor Koper. Uh, inderdaad, over de ontwikkelingen in en uh, om de haltestraat hier in Zandvoort. Maar eerst nog een uh, klassieker van Shakka Khan. Here is the myth, ain't nobody. Van Chaka is al enorm oud, maar blijft heel erg populair. Ook nog steeds uh, in de diverse discotheken. En uh, ja, is die weer open mogen trouwens. Chaka uh, Khan en Ain't Nobody. Albert-Jan zei het net al, we gaan in dit uur van uh, Zandvoort op zondag... gaan we door de Hattestraat heen lopen. En we lopen van noord naar zuid. En dat betekent dat we als eerste aangekomen zijn... bij uh, visrestaurant uh, De Meerpaal, uh, albert -Jaw. Klopt, en als het goed is hebben we de uitbater Floor Koper aan de telefoon. Floor, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Even, even een stukje terug in de geschiedenis. Twee weken geleden hadden we je ook aan de telefoon. En toen ja. ging het met name over uh, de procedures die jij als restauranthouder moet volgen... Uh, uh, ten aanzien van je gasten. Ja. En uh, de grootte van uh, je terras. En uh, de afsluiting van de Halterstraat de hele week. Uh, jij hebt je daarop aangepast. Uh, ik kreeg de indruk dat je toch redelijk tevreden was twee weken geleden... ...omdat je je terras ja, mocht uitbreiden. Ja, dat klopt. Dat is helemaal correct. Uh, we waren allemaal heel tevreden hier in de Altstraat. We hadden allemaal een parkeerplaatsje, daar mocht je je terras op zetten. Tenminste, dat dachten we. En uh, ja, dat ging prima. Ja, kijk, het weer, daar kan je niks aan doen. Hè. Zodra het mooi weer is, is dat zo verschrikkelijk gezellig. Dat, uh, ja, dat was top. En dat ging ook top. Totdat op een gegeven moment uh, ik hier op een ochtend aankwam lopen om het terras uit te zetten. En ik zag een paar blauwe lijnen lopen. Ja, nog, nog, even, nog even daarvoor. Um, had jij uh, toen, toen die uitbreiding van het terras werd toegestaan, afsluiten van de Haltestraat? Uh, uh, uh, toen heb je natuurlijk binnenin, uh, bij jou binnen moest je natuurlijk die anderhalve meter en die regels, uh, die procedures hebben we toen besproken. Ja. Dat scheelde je natuurlijk een, ook een tafel of twee, drie, die je niet neer kon zetten in verband met die anderhalve, anderhalve meter. Maar je kon gelukkig naar je terras uitbreiden. Ja, precies. Ja, ik kon vier tafels, uh, in principe kan ik vier tafels niet gebruiken, waarvan ik er drie heb weggebracht. Eén staat dan als afzetteer tafel. En uh, we kregen dan in principe twee tafels minder op het terras, als het gewoon het terras had blijven bestaan. Ja. Maar ik kreeg er vier tafels bij door uh, op de straten te mogen, om het maar even zo te zeggen. En omdat Nick van Mr. Paint zo lief was om een half uur vroeger te sluiten, kon ik ook naar die zijkant. En dan kon ik ook nog twee tafels vrij kwijt. Dus ik ben eigenlijk, qua tafels ben ik gecompenseerd. Toen, Als je dat doet. Ja, ondanks, ondanks de, de, de, de regelgeving was je toch, uh, toch redelijk blij dat je, je op het terras kon uitbreiden. Ja, heel erg blij zelfs. Dat was top. Ten, uh, dus nou, je hebt ook uh, dat je tafels voor aangeschaft. Want je denkt van, nou ja, ik wil, ik wil de, de mensen die mij reserveren toch de gelegenheid geven om me ook op het terras te kunnen eten. Ja, nou, daarmee, daarmee compenseerde je natuurlijk een beetje het verlies wat je in, uh, binnenin uh, kwijtraakte. Ja, absoluut. Ondanks dat je elke keer maar twee mensen eraan kan zetten natuurlijk, want normalerweise heb je afs van drie, vier, vijf. Ja, ja dat kan allemaal niet. die ja. Ze moeten echt uit één familie komen, maar ja, dat gebeurt uh, nee. zegt 40 procent. Ja, ja, klopt. Je krijgt wel één keer hele grote families. Nee, dat was een grapje, maar uh, je, je hebt op geanticipeerd, je hebt daar ook zelfs voor geïnvesteerd. Uh, jij kon uh, dankzij de buurman en uh, de regels van de gemeente uitbreiden op het terras. En, en daarmee het verlies van die tafels die je binnen had, uh, financieel enigszins compenseren. Ja, inderdaad. Nou, had je dus al die, die, die rotperiode achter de rug dat je volledig dicht was. Dat dus verschrikkelijk. Jij denkt van, nou, oké, okay, uh, hartstikke mooi. De, de, de, de, de gasten kunnen door de haltestraat lopen, die is afgesloten. Ze kunnen reserveren. En uh, zo ga je de, de toekomst in. Maar... Ja. Toen op een gegeven moment kreeg je een, uh, brief van, uh, de, kregen de ondernemers een brief van mevrouw Keur... van de gemeente Haarlem, uh, dat er toch wat aanpassingen aan zaten te komen. Uh, nou, dat is ook nog zoiets. Uh, die communicatie naar de horeca toe uh, is volgens mij een beetje een probleempje. Want dat gaat niet helemaal vlekkeloos. Uh, pas dat wij allemaal reageren op wat is dat nou met die blauwe strepen? Waar zijn die voor? Ja. Als je dat dan leest in de horeca-app, dan begrijp je dat niemand dat had begrepen dat dat zou komen. En toen, wij dat met z'n allen gezegd hadden, toen kregen we een bericht. En een kaart van, ja, maar we hebben besloten dat jullie het terras mogen uitbreiden op de stoep. Yep. Maar als je nou heel goed gaat meten, als ik op de stoep wil uitbreiden met anderhalve meter, dat is godsvermogelijk. Dat gaat niet. Ik bedoel, die stoep die is hier... Twee meter breed. Ja. Dus dat, is, dat gaat niet. Nou, dan moet je naar de zijkant. Nou, dat kan aan de ene kant. Kan dat niet. Die, die jongen die, die, Ja, die wil dat niet. Oké, okay, prima. Maar aan de andere kant wel. Maar dat zijn maar twee tafeltjes. Heb ik nog steeds geen compensatie. Nee. Nu hebben ze die blauwe strepen gemaakt. En dan moeten je stoelen achter die blauwe strepen blijven staan. En de tafeltjes mogen er wel overheen. Nou, is dat al redelijk. Het is goed te doen. Ik bedoel. ik heb nog wel een leuke tafeltjes van twee staan. Dus. Daar kan ik wel mee werken. Alleen, het is zo raar. Het was zo gezellig in de straat. Het was zo leuk. Uh, ja. Iedereen vond het prachtig en iedereen staat ook verbaasd als je het tegen ze zegt: van ja, nee, maar we mogen ze niet gebruiken. Nee. Ja, maar meneer, uh, waarom niet? Ja, dat mag niet van de gemeente. Ik, nee. het is, het, de communicatie was niet goed. Laten we het daarop houden. Nou, in... Even een algemene voor de luisteraars even in die, die week. Want er is wekelijks overleg tussen de horeca en de ondernemers in het centrum met de gemeente. Ja. Uh, tot, die zijn tot een gezamenlijke slotslom gekomen dat de haltestraat niet de hele week van 12 tot sluit uh, uh, dicht hoeft. Maar van donderdag tot en met zondag is dat natuurlijk prachtig. En, en als het echt rot weer is, hoeft het natuurlijk ook niet. Nee. Dus de, die zijn, de compromis is dus nu dat je donderdag tot en met zondags vanaf drie uur de Haltestraat wordt afgesloten tot sluit. Ja. Uh, nou, toen kregen we die schrik, jij ook, die schrik van die dinsdag van uh, die, die blauwe strepen. Volgens mij hebben ze dat midden in de nacht gedaan. Weet jij hoe laat ze dat gedaan hebben? Uh, nou, ik heb geen idee. Ik had van uh, Nick van Mr. Paint begrepen dat hij ze ochtends nog had gezien. Ja. En, uh, maar je, ja. dat heb je ervaren waarschijnlijk als een overval. Nou, nou, met mij velen. Ja. Want als je ook ziet, die jongens hadden allemaal foto's gemaakt en op Facebook en alles gezet van wat is dit? Ja. Want bij sommigen ging je gewoon over het eigenlijk bestaande terras al heen. Ik bedoel, als je in de Kerkstraat kijkt, dat is helemaal erg als ik het goed begrepen heb. Ik heb er nog niet gekeken, maar ik hoorde het van anderen. En... Uh, ja. Het klopt ook qua mate niet, want als je naar de Haltstraat vanaf die stippellijn naar de grote blauwe lijn loopt... Ja. ...dat is uh, meer dan drie stappen. Bij de HEMA zijn het precies drie stappen. Dus, wat is het verschil met die straat en deze straat? Ja. Ik bedoel, als we dat hadden aangehouden hier, dan hadden wij gewoon ons stress kunnen houden... ...want dan zit je bijna tot het einde van, uh, van de parkeerplaats. Ja. Dus, ja, ik weet het niet... Nou, daar nou hebben ze afgelopen vrijdag is er weer overleg geweest. Naar aanleiding natuurlijk van de, de, de Google Maps, maar dan in het echt hier in Zandvoort. De blauwe strepen en de doorgelopen strepen en de visjes, welke de, de looprichting aan moeten geven. Ja, waar niemand zich aan houdt trouwens. Nee, maar bedoel, als, je, als je toerist bent, heb je dat natuurlijk ook niet door. Uh, nee, de, je moet je licht, denk bij het station echt de roadmaps gaan uitdelen, anders begrijpen die mensen niet waar het voor is. Nee, een puzzeltocht. Ja, nou, ik zou het nog erger vertellen. Ik heb Duitse auto's gezien die reden met banden over de stoep heen. Omdat ze dachten dat ze aan één kant van de blauwe lijn moesten blijven. Ja, het is dat jij het zegt. Ik wou het je, wou het je er nog, uh, nog naar vragen. Uh, ja, ik, ik, bedoel, ik, ik snap die Duitsers wel. Of de mensen in ieder geval de gasten ja, die van buiten komen. Van, oh, een doorgetrokken streep. Daar mag ik dat niet mag overheen. Ik niet <laughs> Ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk wel... Uh, uh, uh, het is een rare situatie. Ja, want vrijdag, uh, nou, toen was de burgemeester nog alleen. En toen heeft de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland... Uh, met zandwoord in zijn portefeuille, Ivo Berkhoff... nog rechtstreeks contact gehad met uh, de burgemeester. Uh, en daardoor is er op een millimeter verruiming van de bestaande regels... Had je er ook iets van gehoord? Uh, dat, nee, heb ik niks van Nou, de, gegeven, de, de, de, de terrassen mogen, de, de, de pootjes van de terrastafels mogen wel iets over die, die, die blauwe oh, stippenlijn ja, dat dat heen, goed, ja. maar de stoeltjes niet. Nee, stoeltjes moeten achter die blauwe stippellijn ja. blijven, want, uh, zeggen ze dan, dan hou je die anderhalve meter van de mensen die voorbij lopen. Nou ja, in principe is daar wat voor te zeggen, dat is in principe wel waar. Alleen, ja, het, het, het, het was zo mooi. Ja. He, en we hadden het allemaal zo naar ons zin. En de hele horeca ging ervoor. Ik bedoel, uh, we gingen allemaal bedenken. Uh, Lisbeth komt met, uh, we gaan lichtjes neerspannen. En we gaan lampjonnen ophangen. En we gaan het gezellig maken. En dan word je weer even teruggefloten. Of eigenlijk je, helemaal niks. Heb je nog de illusie uh, uh, of de hoop dat er uh, nog wat aangedaan gaat worden? Uh, nou ja, goed, ik begrijp dat er nog steeds overleg is met iedereen en tussen iedereen. Ja. Dus ik ga er wel vanuit dat de gemeente welwillend is, en dat zij ze tot nu toe wel een keer geweest, uh, welwillend is om te helpen en om te kijken waar uh, de mogelijkheden liggen. Oké. Okay. Goed, nou, de, uh, ik heb het idee dat we elkaar over twee weken weer aan de telefoon hebben, Floor. <laughs> Gezellig. <laughs> Goed, ben ik iets vergeten in dit, in dit stadium? Wil je nog iets nou, uit? Nou, nee. Okay. nee kijk, ik, ik wil niet de ondernemers, zijn die uh, over alles loopt te zeuren. Nee. En uh, dat doe ik ook niet. Ja. Ik vind uh, tot nu toe gaat het allemaal prima. Ik vind het alleen jammer dat die communicatie naar uh, alle horeca-ondernemers een beetje stroef verloopt. Ik bedoel, wees open. Ja. Je legt ons regels op waar we ons aan moeten houden, maar kom je ze dan ook uitleggen. Kom maar even langs. En dan zeggen ze, ja we zijn overdag bij iedereen langs geweest. Ja maar, hé, hey, aan. Ja. Denk je dat ik overdag in mijn restaurant sta? Nee, nee ik ben er s'avonds. Dus stuur dan iemand s'avonds langs. En vertel wat wel en wat niet kan. En dan kan ik daarop anticiperen. En dan kan ik zeggen, van joh, maar waarom is dat? Weet je, ik bedoel. Dan heb je communicatie. Dan kan je in discussie gaan. Dan kan je praten met elkaar. Maar nu is het dus eigenlijk uit één richting. Van de gemeente, van dit en dit moet. En ja. tot ziens. Kijk, zo werkt het niet. Nee. Goed. Ik wens, je, ik wens jou een veel, en veel wijsheid. En ik hoop... Uh, ja, focus, <laughs> ja, je op, focus, focus je op ondernemen... en uh, gezellige gasten... en lekker vis eten bij jou. En uh, we, houden me, we houden elkaar in de gaten. Gaan we doen. Okay. Dank je wel voor het belletje. fijne vaderdag nog. <laughs> ja, jij ook. Hoi, hoi. Doei, doei. Hoi. En dat was uh, Floor van uh, de Meerpaal. inderdaad uh, omtrent de situatie in de Holtestrui. meer. You to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me nothing. Galaxy, I'm, I'm about, about to, fly. to fly. Rain on me, tsunami. Heads up, up to the, the sky. sky. I'll be your galaxy. I'm, I'm about to En ook de nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien bij Zandvoort op zondag. Je de Ariane Krande en Lady Gaga en Rain on Me. Ja, we lopen vanaf de Halterstraat inderdaad van Noord naar Zuid, uh, Albert-Jan. Dit zijn we, we bij de Meepap geweest. Of is het goed geval? Al lang, jongen. Oh, okay, al lang. Top, top. Maak je maar geen zorgen. Helemaal goed. Dus we lopen van Noord naar Zuid uh, door de Halterstraat, uh, Albert-Jan. We zijn eerst even visje wezen eten. Ja, dat was lekker. En nu nou gaan we een biertje doen bij, uh, bij Ron. Ron, goedemiddag. Alles goed? Ja, jongen. Uh, uh, Lourdes Hardy, rondbrouwer. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Uh, nou, uh, ook voor jou geldt uh, twee weken geleden groot feest. Uh, gezellig. Uh, alles aangepast op anderhalve meter en uh, een grote ras. Ja. Dus jij was blij? Ik was heel blij, ja. <laughs> Haltestraat afgesloten. Ja, het weer zat niet helemaal mee uh, die eerste week. Maar... Uh... Ach, ja, maar je bent lekker bezig, zeg maar. Ja, klopt. Je, je probeert alternatieven te verzinnen... waardoor je toch je omzet kan draaien. En de gemeente ja. Zandvoort gaf ook, gaf ook de ruimte om je terrassen uit te breiden... waardoor je een klopt. stukje uh, omzetverlies kon compenseren. Ja. Dus dat, dat geeft dan uh, een, een, een goed gevoel. Dat denk je dan wel, ja. <laughs> ja, nou en dan, dan kan ja. je de, even, even, ik ga ik er ga even doorheen als een, als een, als een, als, het een olifant in de porseleinenkast. Ja, ja, maar doe dat maar even. op een gegeven moment uh, wekelijks overleg met de gemeente onder leiding van uh, mevrouw Keur van de gemeente. Uh, dan op een gegeven moment gezegd, van, nou dat hoeft niet de hele week afgesloten te worden, die Haltestraat. Maar als het vanaf donderdag tot en met zondag vanaf drie uur gaat, is het ook prima. Ja, en, en de winkeliers zijn dan ook wat meer tevreden en dan uh, zijn we allemaal een beetje blij, toch? Dus dan ga je uit van alles in goed overleg? Ja, je mag je terras uitbreiden tot aan de stoeprand en uh, nog aan de overkant mag je nog wat neerzetten. En dan is het helemaal blij, ben je dan. Ja. En als het nog mooi weer wordt, dan is het helemaal geweldig. Ja, nou ja, ik, ik heb net het weerbericht gehad, het vorige uur. Maak je geen zorgen, de komende week krijg je prachtig weer. Ja, de komende week is het uh, fantastisch, <laughs> ja. <laughs> maar dan op een gegeven moment. Had jij dat zien aankomen dat die uh, blauwe lijnen in een keer in, in het straatbeeld verschenen? Uh, nou ja, ze hadden wel zoiets voor, uh, voor aangekondigd. Maar ja, we uh, kregen een tekening doorgestuurd en die was heel moeilijk te zien. Maar ja, ik wist sowieso dat ik heel weinig uitbreiding zou krijgen, want uh, ja, bij mij is niet zoveel ruimte. Nee. Gelukkig mag ik bij de buren wat neerzetten. Uh, daar ben ik heel erg blij mee, de kapper. Uh, ja. En ja, dus dat is, uh, dat is voor mij dan een beetje uitbreiding. En, uh, maar uh, naar voren kan ik weinig. Maar toen kwamen die strepen, dan kon ik nog minder zeg maar. <laughs> ja. Ik heb een amper mijn eigen trash, kon ik neerzetten. Dus uh, dat was wel even schrikken, ja, inderdaad. En, en, en ik vind het ook geen gezicht door die blauwe lijn overal, maar goed. Uh... Nee, Floor zei het al, van, uh, van uh, uh, de Duitsers rijden niet over die streven, maar die rijden nu over jou, jouw terras. Ja, ja, ja, bijna wel, ja. En mensen denken ook dat, je, dat ze gewoon op straat kunnen lopen als de straat nog niet afgesloten is. Ja. dat, dus, dat, dat die idee krijg je nu ook een beetje, dus die, die... Uh, ja. Dus toch een stuk, stuk onduidelijkheid en, en, en gevaarlijke situaties. Ja, het is een beetje rommelig. Dat, uh, dat is wel jammer. Maar ja, ik zou ook niet weten hoe je dat anders moet doen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit is ook niet de manier, denk ik. Maar goed, uh, er is voor gekozen en we moeten het ermee doen. Ja, er is voor gekozen, zeg jij. Maar uh, nou, nou, nou liggen die lijnen daar en, uh, en uh, is het in de praktijk. Het uh, levert gevaarlijke situaties op. Uh, je, de uitbreiding die je, die je had en waar je blij mee was, die heb je weer moeten inleveren. Ja, er is ook weer een klein stukje terug uh, gekregen, hebben we. Ja, maar dat is, dat, is, dat, is nog geen, dat is nog geen 10 centimeter uh, rond. Nee, dat is. Je mag je tafeltje over het lijntje, maar geen stoel. Maar uh, goed, maar de, voor mij scheelt het wel een stuk. Want uh, dan kan ik net even wat ruimer mijn, uh, mijn terras neerzetten. Maar ja, het, het, het is gewoon heel beperkt. Ik snap ook niet, uh, dat is mijn enige frustratie, moet ik eerlijk zeggen, dat als de straat afgesloten is, hebben de, de, de voetgangers heel veel ruimte. Ja. Maar als de straat niet afgesloten is, hebben ze die ruimte niet. Nee, dat klopt. Snap je wat ik? Ja, ja, als je dan, ja dan, dan, uh, dan hebben ze die ruimte ook niet. Dus waarom wordt er nu voor gekozen om zoveel ruimte te nemen? Ze zeggen dat zijn de uh, RIVM-lijnen, uh, uh, oh. die, die <lacht> letterlijk even geurig. Ja, maar ik heb, dus, uh, ik, ik heb beelden gezien van, uh, van Eindhoven en van Groningen en van Zwolle. Ja. Uh, daar liggen ook lijnen, maar daar, uh, daar oogt het allemaal wat, wat, wat, wat ruimer. Ja... Uh, het is ook een kwestie van schijnt, interpretatie dus. Ja, het schijnt ook dat wij een van de weinige gemeenten zijn die, die deze maat hanteren, heb ik begrepen. Dus, uh, maar goed, uh, ja, we zijn nog steeds in overleg erover en... Uh, ja, hebben jullie heb nu aanstaande uh, vrijdag. Ja, aanstaande vrijdag hadden jullie weer overleg? Ja, ja, ja. ja. To, toen, uh, toen heeft. Uh, ja, toen hebben we hebben eigenlijk geëist om, om die stoep weer terug te, te krijgen. En ja. dat hebben we niet voor elkaar gekregen. Jammer genoeg. Het lijkt wel een, stra een stratego waar je mee bezig bent. Ja, ja, ja. Dat, uh, en, en we hebben dus alleen nu de toezegging dat we dan de tafel er wel overheen mogen. Over ja. ja, maar nogmaals. Het eerste wat we nu even gewonnen hebben. Ron, ah, ja. Ron, ik hoor het jou nou zeggen dat je ja. de tafel eroverheen mag. Maar ja, ja. Waar, waar, waar hou je je eigenlijk mee bezig tegenwoordig? Ja, nee, maar dat is ook... Uh, en ik, uh, ja, het is... Het is. Uh, uh, soms moet ik er wel een beetje om lachen. <laughs> ja, dan kan je ook dat beter allemaal, doen. Ja, daar zijn we allemaal mee bezig, weet je wel. Dat ja. dat, uh, maar, maar goed, kijk, ik moet je wel eerlijk zeggen, de gemeente die probeert al zijn best te doen, maar die probeert zich ook weer te, te veel aan de regels te houden en dat is ook wel weer jammer. Dat, uh, ik denk dat ze zich een beetje, tinder, we, we, we moeten weer het braafste jongetje van de klas zijn lijkt wel. Ja, gemeente, en uh, dat is helemaal niet nodig. Nee. Maar uh, volgende week, dat wekelijks overleg, dat, dat blijft wel doorgaan of wordt dat nu stopgezet? Uh, wat ik begreep, hebben we het nu over twee weken. Oh, kan je zo, uh, wil je zo lang wel wachten? Nee, maar we zijn al druk achter de schermen bezig om, uh, om er toch wat aan te doen. Maar ja, het was nu even weer kort dag, het was vrijdag natuurlijk. Ja. Dus dan zit je weer tegen het weekend aan en uh, we hebben, uh, ja, dan kun je bijna niemand meer bereiken natuurlijk daarna. Maar goed, maar... Ja, we, uh, we zijn er druk mee bezig we hebben, ik, ik heb wel voor elkaar gekregen dat ik, uh, het fietsenrek bij mij voor de deur uh, is weg. Zodat ik daar aan de overkant van de weg ook weer wat tafeltjes kan neerzetten. Okay. En, en zodat die hele roestmuur uh, van, van roestige fietsen zijn uh, voor mijn deur weg. En daardoor hebben, creëren we nu een heel leuk plein met Fontanella en met uh, Filoxenia en met Chef Amigo. Hebben we nu een heel leuk uh, plein gecreëerd en uh, dat ziet er gewoon heel gezellig uit. Ja. Ja, nou Fontanella ook, nou, je, je, je zegt het net, die had ook een hartstikke leuk, groot, gezellig terras voor de deur. Nou, ja, die dan, moest ook weer... Uh, daar is het mes ja. ook in gezet, of de blauwe lijn in gezet, moet ik zeggen. Ja, ja dat is gewoon frustrerend. dat is gewoon, ja, het s'avonds en... hartstikke en... leuk is, al die tafeltjes, uh, ja, mensen... Ja, het is allemaal zo uh, onnodig, vind ik. Uh, ja. Kijk, als de, de wegbreedte om te lopen is, is breed zat. Ja. Naar mijn mening. Maar goed, dat, dat gaat er niet in bij de gemeente. Dus, uh... Dezelfde slotvraag die ik ook aan Floor stelde is van... Uh... Heb jij uh, hoop op uh, nog wat verruiming van de regels? Nee, niet, dan praat ik niet over 10 centimeter dat een tafel over een blauwe streep heen mag. Nou ja, uh, ik, ik zie het heel somber in. Want uh, Koninklijk ik in Nederland uh, zijn al de, de, de, de uh, ontmoetingen met de regering al uh, gestaakt. Dus de gesprekken zijn gestaakt met de regering, met Koninklijk Horik in Nederland. Omdat daar ook helemaal geen ruimte in zit. Dus ik heb er een heel hard hoofd in, uh, Albertje. Ja? Ik vind het uh, echt te triest voor woorden. Dit klinkt niet hoopvol. Nee, dat, uh, toen ik hoorde dat hoorde, ik in Nederland opgestart was van tafel bij de regering, ja. toen dacht ik bij mezelf, dat is niet goed, want dat doen ze eigenlijk nooit, want ze blijven altijd in gesprek, altijd, uh, en dat is nu dus niet meer het geval, en uh, ja, ik denk dat ze groot gelijk hebben, want als er helemaal geen ruimte meer komt, dan, dit is niet de handhaaf in de horeca, joh, dat is, uh, nee. dat kan gewoon niet. Ja, ik bedoel, ik, ik denk even hardop, hoor, ik ben gewoon een consument, maar... Uh, je zou bijna overwegen om om, om, om om eerder dicht te gaan of s'avonds dicht te gaan. Nou ja, dat vind ik ook een beetje onzin, want je kan s'avonds ook gewoon handhaven en uh, natuurlijk is het uh, wat wat wat, uh, wat ja wat rommeliger. En, en je wordt s'avonds laat misschien ook wat makkelijker. Dat je het ja. een beetje laat gaan ook. Want uh, ja. je moet ook je geld verdienen en dan kun je wel weer uren eerder dicht gaan. Maar ja. Het scheelt ook wel heel veel omzet en uh, daar heb ik helemaal gezien in. Nee. Ik probeer uh, een beetje kostendekker te draaien en mijn personeel in de gang te houden. Klasse. Ja. En, dan kan, en dan kan ik al uren eerder de, de dicht gaan, maar dat schiet ook niet op. Ja. Het was ook maar een idee hoor. Ja, ja, ik weet het. Ik, weet het. ik, okay. ik snap het ook wel een beetje, maar ja. Ja, dat is niet mijn, uh, mijn ding. Nee, hoor. nee, nee, ik weet, het, ik weet En dat zijn juist de gezellige uurtjes. Hè? Ja. Ik, weet het, ik weet ook tegen wie ik het zeg. Nou, uh, ben ik iets vergeten in dit stadium? Ik hoop je over twee weken weer te kunnen bellen... en dan zeggen van nou, er is goed nieuws... of uh, er is beter nieuws. Ja, dat, dat zal toch wel. Ja. Anders dan, uh, wordt het wel heel armoedig in dit land. Uh, ja. Altijd, ja. En ik hoop dat de gemeente een beetje... Uh, ja. toch een beetje bij zinnen komt en zegt van... oké, uh, die terrasje nog iets groter... en dan uh, zijn we allemaal blij. Klaar. Een compromis, iets ruimer dan 10 dus. centimeter... en dan ja. uh, gaan we rustig ondernemen. Goed. Ja. Ron, tot, uh, tot zover. Uh, ik hoop je de volgende keer met, uh, goed nieuws te, dat we elkaar met goed nieuws kunnen spreken. Ja, nou, een prettige wandeling nog in de hand. Ja, ja, ja, we gaan nog even een deurtje verder. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> Dankjewel, Ron. Dankjewel, okay, Ron. Fijne zondag. Groetjes, ja, hoi. hoi. Nou, het lijkt er een beetje op alsof Softe de horecaondernemers aan het lijntje worden gehouden op dit moment in Zandvoorts. Nou ja, zo dadelijk horen we daar meer over van uh, Martin van der Galen.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 Nee, ik heb overal contacten ja, dus ik heb ook foto's opgestuurd. Nou, dus en. dan mijn vraag: hoe is het in Zuuterlanden geregeld dan? Zelf ben ik nog niet gekomen. Ah, Oké, okay. nou ja, wie weet. Misschien deze week even een rondje Zouterlanden. Bluff en kijk aan naar Oorium. Zo dadelijk gaan we verder uh, op in de Haltenstraat kijken bij uh, Café Vieren bij Martin van Galen uit. Na deze. Dan zijn we op deze zondagmiddag bij ZZVM lekker aan de wandel. Aan de wandel door de Haltestraat van Noord naar Zuid. Net even fiesje gehaald bij de Meerpaal bij Floor. Daarna even een biertje gedronken bij rond van Laura en Hardy. En dan lopen we verder richting het zuiden, Albert-Jan. En dan komen we daar aan de linkerkant komen we een café tegen. Café 4. Ja, en daar... daar staat Martin van Gale achter de bar. Ja, ZZP'er Martin van Gale, uh, uh, uh actief in de Zandvoortse horeca... en met name Café 4. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Uh, je bent net op tijd thuis, uh, hoorde ik. Ja, ja, ja ik moest uh, nog even wat kleine dingetjes doen. Hè. En uh, voordat je door het dorp bent, moet je wel... Uh... Nou, dat is mooi, want dan kan je, ga je nu blanco het interview aan. Want uh, we hebben nu natuurlijk al met Floor uh, van uh, Meerpaal en, uh, gesproken... en uh, Ron Brouwer van Lauren Hardy. Uh, ik ga even met jou terug. Twee weken geleden had ik jou ook aan de telefoon... en toen... Uh, hadden we het erover van, uh, nou, uh, ondanks alle regelgevingen en dergelijke... Uh, toch lekker uitbreiding van het, uh, van het terras. Om toch een beetje de, de, de, het gemis aan tafels uh, binnen uh, te kunnen compenseren... met een stukje omzet op het terras. Uh, die proef li uh, liep toch hartstikke goed. Die was, die was heel goed zelfs, ja. Ik moet zeggen, dat, uh, het is natuurlijk voor iedereen wennen... en uh, iedereen heeft ook uh, zijn dingetje daar een beetje in gehad... Maar het, het verliep allemaal hartstikke mooi en uh, netjes en uh, het was gezellig, het was druk. Ja. Niet te druk, uh, alles, be, alles behapbaar. Klopt, en natuurlijk ook met, met de, keurig, met de uh, regelgeving, uh, uh, rekening houdend het verlies aan, uh, aan, aan staattafels en, en aan barkrukken intern op, op kunnen vangen door een ruimer terras met mooi weer, en dan is ik natuurlijk helemaal uh, gebeiteld, want dan heb je de compensatie van je omzet. Ja, maar ja, helemaal compenseren zul je niet, maar nee, die... in ieder geval kom je weer helemaal in. Dit jaar maak je sowieso niet meer goed, maar het uh, was in ieder geval weer uh, een, een, was, het was een signaal de goede kant op. Ja, denk ik wel. En ik denk ook dat het, uh, voor, het uh, voor het stukje toerisme wat het uh, meebrengt, uh, dat het belangrijk is dat we hier uh, ja, alles goed op orde hebben. Ja. En dan was op een gegeven moment, uh, in die periode toen we elkaar spraken, was er nog sprake van het uh, Halterstraat de hele week van vanaf 12 uur. Uh, afgesloten zou worden. Daar is in goed onderling overleg een, een, een andere oplossing voor, voor gevonden. Donderdags tot en met zondags van uh, drie tot uh, sluit, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Ook daar is dat in een goed gemeenschappelijk overleg uh, tot stand gekomen. De bereikbaarheid van uh, Haltestraat was dan ook groter. En uh, hoe groot was je, je verbazing toen je dinsdag uh, de kroeg opengooide... en je zag allemaal blauwe strepen staan? Ja, ja, die is heel groot. Toen <laughs> Je dacht, dat, een, groot dacht dat ik er uh, qua aan rijden, toen dacht ik, huh? hebben we een blauwe zone qua parkeren? Of uh, ja. wat zijn we aan het doen hier? En, en, en, nou, het is heel rommelig. Het ziet er ook rommelig uit. Het, uh, ja, nee. Dat, dat was even, echt veel even schrikken. Uh, je hebt er nou uh, ervaring mee? Uh, uh, hoe, ja, je, moet zeggen, bedoel, je bent weer een aantal, aantal tafels en stoelen kwijt. Omdat je natuurlijk je terras ja. niet, zo, niet zo groot kan hebben meer als in het begin. Uh, je moet letten op de, de centimeters dat, dat, dat de, de, de stoelen niet over de blauwe lijn komen en zo. Ja. Duitsers die houden keurig rechts en links. En die gaan niet over die blauwe lijn, maar wel over je, over je, over je terras heen. Ja, met de auto ook wel. Nou. Ja, nou, nou, dat bedoel ik dus ook. Ja, nee, dat klopt. Ja. Uh, dus dus, dus uh, dit creëert wel gevaarlijke situaties, vind je niet? Nou ja, ja gevaarlijk. Het is een, een, een uh, idee van iemand uh, die, die, die niet heel lang heeft uh, nagedacht over, over, over alles eigenlijk. Over de vorm en over de, de, de invulling en... Ja, ik, ik zou ook als ik die blauwe lijn in het midden zie, zou ik ook denken, oh dat is voor het autoverkeer. Of, uh, maar ja. ik zou niet denken dat ik aan de rechterkant moet lopen en aan de linkerkant moet lopen. En, uh, en die, uh, die, die logica die had ik zelfs als Nederlander niet. Nee, maar dan uh, ook, dus, de, dus uh, weer vrijdag overleg geweest uh, tussen een aantal vertegenwoordigers van de horeca en de ondernemers. Uh, over de ontstaande situaties aan, naar aanleiding van die blauwe lijnen. Daar komt dan, dan weer een correctie op of een iets verruiming van 10 centimeter... dat de tafel wel over de blauwe streep mag, maar de stoeltjes niet. Ja. Uh, daar schiet je ja. toch niks mee op, of wel? Dat is toch een aanwind, hè? Ja. 10 centimeter. Ik bedoel, uh, dat iedereen daar uh, happy van geworden, dat uh, lijkt me toch wel het uh, minste... Nee, centimeter is, nee, is, is, is niks. Dat is ook geen nut. We hebben ook gezien nu dat zaterdag uh, dat het gewoon echt heel veel scheelt. Ja, en uh, nog een ander, ander, ander voorval. Een collega ondernemer in de Halterstraat. Die had die week daarvoor uh, toch wat problemen met, uh, met, met het handhaven van de anderhalve meter binnen in zijn, in zijn zaak. En die besloot dus om veiligheidsredenen om de zaak uh, te sluiten. Maar die mensen stonden allemaal plots op straat. En die kwamen natuurlijk bij jullie langs. Ja, ja nou, dat is het gevolg. En dan hebben jullie dus je... weer een probleem. Ja, als je denkt dat je, dat je het goed doet om, om dicht te gaan of om, uh, iets te kunnen handhaven, dan krijg je aan de andere kant de ellende van de volgende. Ja, en de, boete, de boetes de, ze zijn nog aan het waarschuwen, maar ik heb, kijk, ik heb het begrepen dat de handhaving ook strenger gaat toezien op de situatie zoals die nu is. Ja goed, kijk als je een wet doet, dan moet je hem ook handhaven, maar uh, je moet eerst uh, nadenken nou, of die wet wel, uh, wel de, de goede is. En ik uh, denk dat in, in deze niet, uh, dat dit niet de goede is. Nee, want uh, je zou dan zeggen als je die strandafgangen hebt, om even dat voorbeeld aan te halen, als je dat anderhalve meter in begint, ook met een blauwe lijn in het midden, dan uh, kunnen ze naar beneden en naar boven, maar de, daarnaast is niks meer. Nee. ga dus kan geen kant op. Nee. Met een visueel rondje ga je inlopen. Google Maps, maar dan in het echt. Ja, ik moet ook, als ik naar de overkant van het terras wil, moet ik uh, eerst uh, 30 meter naar links. Dan heb je een klein stukje waar geen blauwe lijn is. En dan uh, kan ik naar de overkant oversteken. Want uh, het is een doorgetrokken streep. Daar mag je er niet overheen. Nee, ik, ik, begrijp, ik begrijp je helemaal, Martin. Maar het is, toch, het, is, het is toch vervelend dat je nou zo zit te praten over, over, over de horeca in Zandvoort. Ja. Het uitgaan. En ook, maar ook de winkeliers. Hè? Bedoel, die, die, die, die zijn blij met die, met die regel van de Haltestraat, dat die is aangepast. Daardoor is hun bereikbaarheid van hun zaak ook weer wat groter geworden. Dus daar is een goed overleg wel een oplossing voor gekomen. Maar dit was zo batsboom, uh, uh, uh, Een confrontatie. Ja, ze zeggen wel, ze hebben tekeningen gemaakt en dit en dat. Maar heb jij die gezien? Nee, ik had ze niet gezien. En uh, ik had ze ook niet in de grond gezien. Ja, uh, de afgelopen keer. Ja, ja af, dus da, nu afgelopen waren. donderdag. <laughs> ja, toen ze gezet waren, toen kreeg je een tekeningetje. Die, die was ook niet heel duidelijk. Hè? Heb jij me begrepen? Waar terrassen waren en waar geen terrassen meer waren? Nee, nee, nee. nee. Het was algehele, algehele consternatie in de Halterstraat dinsdagmiddag. Ja. Nee, ja, ik begreep hem ook niet. En de gasten, de, de toeristen die komen, die begrijpen het ook niet. Dus, uh... Nee, ja, maar ja, als je, als je dit soort dingen... En de borden ook, weet je, staat er staat een blauw parkeerbord. Ja. En staat er in het Nederlands staat er iets onder. Ja, een blauw is uh, toch volgens mij dat je mag parkeren. En als je dan in het Nederlands iets onder gaat zetten, kan je niet verwachten dat de Duitsers, Fransen, Engels, Italianen, dat die begrijpen dat, uh, dat je tussen drie uur s middags en twaalf uur s'nachts er niet mag staan. Heb jij hoop dat er, dat er nog wijzigingen komen uh, in, het, in, in uh, deze situatie? Ik hoop gewoon dat ze de ondernemers uh, vrij laten om uh, naar eigen inzichten uh, veilig met de situatie, met hun eigen terras om te gaan. Okay. Zoals het eigenlijk in eerste instantie was. Ja, nee, dat, dat, hoor ik, uh, dat hoor ik iedereen ook zeggen. En ik hoorde net van Ron Brouwer dat, uh, dat uh, het overleg uh, tussen het kabinet en uh, de Koninklijke Horeca is ook is opgeschort. En dat is, iets, ja. dat is een unicum, dat is iets wat nooit gebeurt. Want ze lopen nooit voor hun verantwoordelijkheid weg, zeker de Koninklijke Horeca Nederland niet. Maar uh, dat is geen goed voorteken. Nee, dat is het zeker niet. Nee, dat, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk het, het, het vervol, de vervolgstap. Uh, je hebt een hele grote groep mensen die uh, hun geld moeten verdienen. En uh, je hebt uh, een aantal mensen in de politiek die uh, daar, uh, andere richtlijnen Ja. Nou, ik, uh, jouw standpunt in deze op dit moment is, is duidelijk. Daarvoor hartelijk dank. Uh, ben ik iets vergeten? Nee, ik denk het niet. Alleen uh, nog een uh, hele fijne dag te wensen. <laughs> Jij ook. En uh, hartstikke okay. bedankt voor je, voor je tijd. Jullie ook mooie uitzending. Oké, okay, dankjewel Martijn. Fijne zondag. Hoi. Dat was uh, Martin van Gaal en nog even over die tekeningen, Albert-Jan. Ja? Want ja, ik heb die tekeningen dan later ook gezien, maar er staan ook groene strepen op. Alleen die zie je in het echt zie je ze niet. Nee, nee. Heb jij ze wel gezien? Nee, zou je wel een speciale bril voor moeten. Ja, aantrappen. waarschijnlijk. <laughs> waarschijnlijk een Google bril. Een virtual. Ja, bril. virtual reality. <laughs> in de halte staat. Nou, ja. Oké, okay, nou duidelijk verhaal van de horeca ondernemers. We blijven het volgen hier bij ZFM-Son. graag tot zo. De single van Elfenville en Big in Japan. Ja, jij bent even buitenwezen kijken, Albert Jan, hier ja. aan de tolweg. En ja. uh, op dit moment uh, rijden heel veel auto's Zandvoort uit... en uh, staat het al uh, redelijk vast, hè? Langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Zandvoort uit. Nou ja, zo mooi is het weer ook vandaag niet. En het valt een beetje tegen. Maar goed, gelukkig zijn wij er wel met uh, zonnige muziek... ook zo meteen in het uh, derde en laatste uur van dit programma Zandvoort op zondag.